Ja, laten we gewoon beginnen met uh, de goud-zilveren bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, nou ja, we openen met de staatsschuldmeter. We weten meteen waar we aan toe zijn. Die staat op uh, bijna 483 miljard in het rood. Nog zo'n 100 miljoen te gaan. Maar daar is hij zo. En uh, hebben we nog het bitcoin. De bitcoin die, is, die was vorige week. Was die 75? Ja, uh, bijna 76 eurotjes. Hij heeft gepiekt op uh, 82 eurotjes. En hij is nu weer ietsje gedaald. Naar ja, de, ja, bijna de 7600, maar hij is nu weer uit dat dolletje omhoog aan het klauteren. Hij staat op 7800 eurotjes. Ja, de altcoins, die hebben ook nog van alles gedaan, hè. Bytecoin is in één keer omhoog geschoten, met 600%. Ja, je hebt soms van die enorme pumps nee, Ik heb het idee dat dat ja, aandacht aandachttrekkerij is. En dan hopen dat mensen erop springen en dan... Uh... Dat is gelijk weer lozen. Ik denk dat dat ja, heel erg scherpe pieken zijn. Ah, ik overdrijf misschien een beetje. Het was zo 166 maar wel in een paar uur. Uh, dat kwam onder andere omdat uh, Bitcoin uh, toegevoegd was op uh, Binance. Dat is een beetje de grootste exchange uh, voor crypto. En toen is zo omhoog schoot uh, ging het uh, trading volume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 Het gevolg hiervan was dat CoinMarketCap, een van de grootste websites die de koersen bijhoudt van altcoins, die zette Bytecoin, die inmiddels gestegen was naar de 15e plaats, als gevolg daarvan helemaal naar de 1600ste plaats. Later kwam uiteindelijk het team wel met een duidelijke verklaring van wat er aan de hand was.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 Ja, goud, olie? Uh, goud is 1312 dollar. Dus dat zit een beetje, blijft een beetje heen en weer gaan tussen de 1300 en de 1350. Het is nu weer wat gezakt, want de dollar is een stuk sterker geworden. Wat je ook merkt aan de, aan de euro-dollarkoers. Ja, die is door een tijdje zat hier rond de 1,23. En nu is het maar 1,18,5. Dus de dollar wordt wat sterker. Ik denk dat het komt omdat uh, ja, ze zijn die... Uh,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 Uit een deal met Iran. Dus dan wordt er land verwacht. En een regime change. En oorlog. En dus dan gaat de olieprijs omhoog. Maar het is dus 71 dollar. Ook nog een duurdere dollar. Dus voor Europeanen en, en uh, ja, Argentijnen en Turken. Is uh, ja, dus de benzineprijs dan helemaal uh, flink omhoog. Ah, ik neem aan dat ze heel veel vaten hebben opgeslagen toen er nog een koopje was. En dat ze nu gewoon kunnen scoren. Ja, ik betwijfel of Venezuela. Of bij Venezuela zo weer nagedacht hebben. Uh, <laughs> om gelijk alles verkopen om er uh, een paar eieren van te kunnen kopen. Is de Petrocoin al flink gestegen? Of? <laughs> <laughs> ik weet niet wat de Petrocoin doet, maar ik zou, uh, ja, ik geloof dat Maduro wilde ook de olie betaald zien in Petrocoin, maar de hele productie knalt daar in elkaar. Het is dus namelijk maar 600.000 dollar vat, vaten per jaar en ze kunnen geen investeringen aantrekken omdat het natuurlijk wel uh, genationaliseerd is en het wordt allemaal steeds afge afgepakt. En ja, zonder investering is die zware olie daar heel moeilijk omhoog te, te borrelen. En daar heeft hij een generaal aan het hoofd gezet <laughs> voor de oliebaatschappij. Want natuurlijk uh, ja, generaal. Dus, het uh, zijn echt mensen die verstand hebben van zaken doen. Die weten precies hoe je zo'n uh, zo olieproducent weer op de benen krijgt.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 Dat, dat meestal vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat is het eenmaal. Met Maduro denk ik dat hij nooit meer vertrouwen gaat terugwinnen. Nee, goed, dan gaan we naar de, de marihuana-index. Uh, we zaten op dit moment op uh, 446 uh, punten. Goed, dan gaan we naar de nieuwsmichten. Uh, we beginnen bij uh, Wiebus. Wat, wat is er met Wiebus aan de hand? Nou, het is niet zozeer wat er met hem aan de hand is. Ja, dit, de is van uh, Menno Snel. Oh, zo, oh, lijkt oh, ja. die lijkt wel heel Wiebus. Het is een bepaalde belastinglook is dat. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik denk Syrie oh, dat is Wiebus. Ja, die heeft iets meer haar op zijn hoofd, geloof ik. Hè? Ik, ik, zal, ik zal even de, de tekst erbij lezen. staatssecretarissen waarschuwen voor uh, situatie bij fiscus. Ja, het is een situatie. Oké. Okay. <laughs> het is net uh, zoals bij Hyderi, moest het een matter genoemd worden in plaats van een uh, investigation. Het, is, uh, ja, het, is, het mag geen probleem genoemd worden kennelijk. Maar ja, dus ze zeggen de hele IT is verouderd en alle goede personeel is uitgestapt met een riante vertrekkerregeling. En daar hebben ze allemaal uh, problemen, uh, beweren ze, om die uh, belasting binnen te halen. Maar dat, dat, daar is veel over te doen geweest. Nou, en dan raakt uh, er wordt er natuurlijk aan de nood.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 dat, uh, ja, dat belastingtalen verplicht is en dat er geweld gebruikt wordt. Als dat. En het is net zoiets als dat al die overheden hebben of een adelaar of een leeuw in hun uh, schabloon. Het is altijd een broodier. Dat is een subtiele herinnering uh, ja, dat het parasieten zijn. Die leven van de, het, het vlees dat de graasdieren bij elkaar uh, strokkelen. Het gras dat ze grazen en dan de...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 Weet het even weer, het boetebureau, het uh, Centraal Justitieel Incassobureau is dat geloof ik, waar die de boetes, boetes ophaalt. Die hebben een soort fotootje gezien van het kantoor waar ze in zitten. Allemaal mooi, het meeste luxe van het luxe. Dus die, uh, ja, ze worden dan uh, door iedereen gehaat, maar er zitten wel een mooi kantoor. Ja, maar volgens mij, wat is nou wel het bloed in de samenleving? Volgens mij is dat gewoon kapitaal of zo, geld. Ja, geld denk ik inderdaad.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 ja, dat is natuurlijk iets wat de centrale banken enorm manipuleren, waardoor iedereen op de verkeerde been wordt gezet. Ja, het is net zo is als wanneer er te veel suiker in je bloed zit of zo. Ja, dan uh, raak je ook je, je, je lichaam een beetje wel in de war, ja. Overigens wordt ook uh, hoogleraar Leo Stevens hier weer genoemd. Hé, hey, de man met steeds roder worden hoofd. dat hoge bloeddruk. Ja. Ja. Hoogleraar Leo Stevens vindt dat snel snel, daarmee eigenlijk zegt dat de fiscus aan het infuus ligt. We weer een infuus, dat is ook weer zo'n uh, zo ja, referentie aan bloed, bloed, puus. Ja, het is, uh... Maar ja, er zijn al 2800 ambtenaren getrokken en afgelopen jaren met die regeling nog eens 2700 mensen gaan de komende twee jaar weg, dat is veel meer dan op de 5000 en het zijn meer hoger opgeleiden die weggaan. Terwijl de intentie van de operatie is om op minder laag opgeleide in het personeelsbestand te hebben. Ah, je moet natuurlijk bullies hebben die flink met een knuppel kunnen zwaaien. Dat is, uh, De uitstroom zorgt daarnaast voor continuïteitsproblemen en een gebrek aan mankracht voor de gestarte projecten. Zijnlijk <laughs> moet het een project worden. Dus uh, ja, mensen uitmelken is een project. Maar om de problemen aan te pakken heeft de huidige staatssecretaris minder snel 100 miljoen euro gereserveerd binnen het bestaande budget zijn we namelijk ook problemen op het gebied van ICT. Dus ja, dat is altijd, ICT worden bij de overheid en door het bak geld al weggesmeten. En uh, ja, ik heb het idee dat die, die lui die aan het infuus hangen van de overheid, de ICT bedrijven, die, uh, ja, die zullen het ook... Het is natuurlijk heel makkelijk om zoiets vast te laten lopen. En dan te zeggen, nou, succes ermee. Dan krijg je allemaal weer uh, opdrachten binnenrollen. Maar, ja, volgende bericht. Bezoeken aan de moskee, dan moeten we gaan verplichten. Ja, voor scholieren is dat. Oh ja, voor scholieren, ja. <laughs>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 toen wordt er naar de rechter gesommeerd En als ze niet komen, dan worden ze waarschijnlijk uit de ouderlijke macht ontzegd. Ze ja, stuurt geloof ik acht politieagenten hè, als je je kind niet naar school stuurt. Ja, nou, daar hebben ze dan ik denk, like, toch alweer personeel voor. Als er iemand dood ligt te gaan, nee, oh, sorry, we hebben het te druk. Nou, ik ken iemand die zijn kind een dag eerder van school afhaalde om met vakantie te gaan. En die uh, had tegen dat kind gezegd, nou je moet gewoon zeggen dat, uh, dat je ziek was. Maar uh, ja, het kind kwam terug naar de vakantie en die vertelde enthousiast over... Uh, wat hij al had meegemaakt op vakantie. En viel toen gelijk door de mand. En uh, binnen no time stond uh, pa voor de rechtbank. Ja, belachelijk natuurlijk. Hè. Maar je moet ook nog verplicht naar het Rijksmuseum, hè? En uh, mm -hmm. dat soort dingetjes, ja. Ja, we gaan weer verplicht zwemmen Dus Er zit natuurlijk een heleboel. Binnen de verplichting van het onderwijs zit er een heleboel verplichting. Ja.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 De haat die gaat dan altijd naar zo'n moskee toe, of naar die mensen die naar zo'n moskee gaan. Ja, ik heb ook niet het idee dat de kinderen meer van Rembrandt zijn gehouden. door een bezoekje aan, de, aan het Rijksmuseum of zo. Ja. Nee, het is, het is het, de, de aanrechtse werking van verplichting. Ik weet wel dat. Ja, ik, ik las best wel boeken, en toen kwam ik middelbaar school. Dan moest je verplicht literatuur lezen, want dan door de.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 Als je kinderen gaat het vooral over dwingt tot iets. Dat ze dan in hun hoofd het verhaal krijgen. Of er wordt gewoon gemeten dat het een aanverrechts effect heeft. Maar het wordt verklaard dat kinderen in hun hoofd het idee krijgen. Het zal voor volwassenen, voor volwassenen ook wel gelden denk ik. Dat oh, als ik gedwongen moet worden, dan moet het wel heel erg tegen mijn belang zijn. Dus, ja.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 En dan is die tweede groep, als je dan later vraagt, wat, voor, wat was nou het leukste speelgoed in, het, in, het, ja, in de verzameling? Dan zegt die tweede groep, de robot. <laughs> eh, want zij concluderen van, als, dat die, als ik daar niet mee mocht spelen, dat is me zo verboden en met zoveel emotie is het mij dat bijgebracht. Nou, dan kennen we uh, Ja, was dat het leukste speelgoed, want dat, uh, daar mocht ik niet aankomen. En ze hebben een heleboel voorbeelden, ook met allerlei programma's over, uh, die de overheid heeft gehad met bestrijding van drugsgebruik. en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 Uh, ...gauw in een gang te krijgen of minder snel aan de alcohol uh, of drugs. Maar uit later onderzoek bleek dat die groepen die dat ondergaan hadden... ...juist meer in een gang terechtkwamen. Want die dachten ook kennelijk, ben ik voorbestemd om in een gang te komen? Want waarom zouden ze bij anders zo, uh, uh, ja, zo hard verbieden? En dat zijn een hele stel, hele berg voorbeelden. En de, de overheid doet ook nooit onderzoek naar, de, naar die, die programma's, wat, hoe die uitwerken. En het blijkt dus eigenlijk dat die allemaal averecht uitwerken.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 Dat als de reden zien voor hun gedragsverandering. En dan krijgen ze een soort heimelijk idee van uh, liefde voor tegenovergestelde. En ik denk dat daarom ook de overheid zijn moeite doet om bijvoorbeeld belasting vrijwillig te laten lijken. En uh, breed aan de samenleving. Want als ze gewoon keihard zouden zeggen, ja je moet ons uh, al je geld geven om, uh, omdat wij dat graag willen hebben. Omdat we anders je hartjes inslaan of weer in een kooi opsluiten. Dan...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 Houten wattenstaafjes worden. Ja, of helemaal geen wattenstaafjes. Zeg maar dat je met je vingers je oor uitpulkt En dat dan, uh, dan uh, daarna je handen was met water uit de regenton of zo. In sommige landen er staat er zelfs op zo'n uh, doosje wattenstaafjes van. Uh, deze mag je niet in je oorholter steken. Hè? Oh, ja. dacht dat ze daarvoor waren? <laughs> nee, het zijn alleen maar om de schelp van je oor schoon te maken. Niet uh, de, de ingang. Interbank. Nee, dat niet. Waar moet je die mee schoonmaken? Uh, helemaal niet. <laughs> <Okay>. <laughs> Als die helemaal vol zit, dan moet je hem laten uitspuiten of zo. Of je moet de kraan erin spuiten. Maar dat is oorsmeer, is bedoeld om jouw trommelvlies te beschermen. Mm. Ja. ja, tegen... Slecht nieuws of zo. Ja, zoiets. Ja. Dat, dat je niet meer kan horen. Ja, het is, weer, uh, het is wel heel erg in de mode. Ze, ze, ze paraderen ook heel erg met die plastic soep op zee. En uh, ze een stuk zee laten zien. Kijk, er plastic ligt? dat uh, Dat komt dan allemaal op één punt samenloven. En nou, zijn ze dus ook willen ze. Nou, de supermarkten die, die kleine plastic zakjes verbieden waar je groente en fruit in haalt. Ja, dat weet ik niet uh, waar ze dat dan mee gaan vervangen.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 Maar Plastic is natuurlijk een vrij uh, nieuw product hè? Uh, De natuur heeft ja. nog geen organisme ontwikkeld Dat het uh, opeet nee. Maar misschien dat dat er binnenkort is En uh, die, die sterft dan zometeen uit Omdat er geen plastic meer in zee ligt <laughs> en Dan moet er allemaal weer <laughs> met belastinggeld, Plastic in zee gegooid ja. worden Om die beestjes te redden Die zal allemaal plastic <laughs> in zee gooien Ja, misschien gaat dat wel gebeuren uh, ja. Ja, Ze kunnen misschien henneptasjes maken ja, ja. Maar gaat ga dit plan erdoor doorkomen of is het nog maar een pro proefballonnetje? Er staat Europa wil een verbod. Daar bedoelen ze waarschijnlijk mee, de Europese Unie wil een verbod. Want Europa wil natuurlijk niks. Maar het valt ook voor plastic borden en bestek. En stokjes waar ballonnen aan worden vastgemaakt. Ja, je ziet dat de EU zich met, uh, met zware uh, belangrijke zaken bezighoudt. Oh, ja, ja. Maar plastic bordjes en bestek, op zich is dat de ander. Want ik had was, ja, met die verhuizing laatst zat ik uh, in een huisklem waar ik helemaal. Uh, um,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 Nee, gaan we naar het volgende bericht toe, is is een bitcoin bericht. Ja, er is uh, uh, die Mung, Munger, Charlie Munger en Warren Buffett. Dat zijn twee uh, hoofdmannen van een groot investeringsfonds, het grootste ter wereld, ook dat Buffett ook de rijkste man ter wereld was of is. Uh, en die, uh, die, die beginnen nou uh, die beginnen steeds harder af te geven op, op bitcoin. Dat doet een beetje denken aan wat Schopenhauer uh, zei. Eerst maken ze je belachelijk. En dan worden ze bisnijd. En vervolgens. Wordt het geaccepteerd als, uh, ja, natuurlijk is dat zo. En je ziet dat ze nu in de fase zitten van uh, bitcoin helemaal afkraken. Ik dat noemde het al the worst kind of red poison. Dus het ergste soort rattengrift. <laughs> en uh, dan uh, Charlie Munger die zegt, I think bitcoin is a scumball activity. Dus het is iets van uh, klootzakken, die doen alleen maar bitcoin handel. <laughs> dus uh, ja, het, het, wordt, het wordt steeds banaler.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 Dan denken mensen nee. aan een kwartje nu, hè? gewoon een kwart van een euro. Maar het was ja. een, een gouden kwartje. <laughs> ja, dus, dat was toen heel veel randwaardig. Ja, dat maar. was toen een, een, een weekloon of zo voor een timmerman. Dus ja, het is... Ja. <laughs> <laughs> maar eigenlijk is, is dingen als bitcoin en goud, dat is een investering in de stomheid van mensen. <laughs>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 Wie was het nou ook al? Ik geloof uh, Erik Voorhees of zo. So, die reageerde gelijk overal de. Ja, maar je kan het shorten. Je kan nog bij de Future Markt. Kan je gewoon short Bitcoin halen. Maar dat doet Bill Gates dan waarschijnlijk ook niet. Zo'n uh, so, so held is het dat ook weer niet. Maar het is dus een scumball activity in the worst kind of rot, red poison. And, uh, maar ik vind dat soort dingen. Is alleen maar yeah, goed voor de, voor de toekomst, denk ik. Want volgens mij, zoiets so als Bitcoin en goud. Dat, is, dat zijn anti-fragile anti dingen. Zoals die. Uh, uh, die schrijver, uh, ik heb ook weer uh, um, nee. zijn naam even kwijt, die, uit Syrië uh, komt hij oorspronkelijk. Nee. En die um, uh, Nicolas, uh, Nicolas Taalheb heet hij. Die. die heeft het boek Anti-Fragile geschreven. En dat gaat daar eigenlijk over dat sommige dingen die worden sterker als ze belast worden. En, en als voorbeeld noemt hij daarvan spieren. Spieren die worden, eigenlijk, ja, die worden juist sterker door ze, door ze zwaar te belasten.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 Dus hij zegt, bitcoin is eigenlijk net zo slecht als het, als het geld verdienen aan vers ge, geoogste babybreinen. <laughs> ja, het is dus, uh, dus, uh, echt, uh, ja, als ze baby's erbij gaan halen, dan, uh, dan weet je echt dat stukje uh, aan de bodem uh, zit. De uh, eat babies. Uh... <laughs> ja, <laughs> ja. ja. <laughs> ja daar zijn we er denk Fine ik. ik hè? Bitcoin is <laughs> like eating baby brains. <laughs> uh, heeft u nog een verklaring bij waarom dat zo is? Of, uh...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 I think people pushing it are a disgrace. There ought to be some things that are beneath you that you just don't do. And this is one. Ja, <laughs> dat dus, uh, yeah, is, uh, yeah, is het laagste van het laagste. Maar, uh. maar volgens mij is de, de hele portfolio van Buffett en uh, zijn companen, dat, staat, dat is gewoon bezichtig, uh, hè? Ja, er zitten heel veel banken bij. <laughs> dat word ik al heel ja, dommer. Ik vraag me af, <laughs> zit ze ook in de wapenindustrie dan? Uh,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 En ja, dat is een beetje de manier waarop hij volgens mij opereert. Ik vind het een chronic capitalist. Omdat hij uh, ja, heeft dat ook gedaan met die bail-out. Hè. Dus heeft, hij de, heeft hij met die 2007-crisis van uh, Lehman, heeft hij, uh, ja, heeft hij die AIG geloof ik een aandelen van gekocht. En daarna kreeg hij een bail-out. Dus uh, ja, dan, dan is het natuurlijk goed te investeren. Als je, hij zit ook altijd op de voorste rij bij de Democraten van de bij de Democratische Partijcongressen.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 Vraag me af, de, het argument dat hij dan had dat uh, bitcoin iets met babyhersenhandel uh, <güls> te maken heeft, of, of, waar dat op gebaseerd is. Ik, de enige wat ik dan zou kunnen bedenken is dat hij dan een heel vaag verhaal heeft uh, met de, de um, belasting van het milieu of zo, weet je wel. Dat, dat, dat, uh, dat mijnen dat is uh, slecht voor het milieu en dat is dan weer slecht voor babyhersen of zo. Weet je wel, zo'n hele kromme... Ja, ik denk dat hij... Investeren, of de kopers van bitcoins of cryptocurrencies, die zal hij zien als een soort baby's, een investeringsbaby's. Die, die kopen het gewoon omdat het omhoog gaat. En die krijgen straks allemaal de, de deksel op de neus. En ja, voor gedeelte zal dat, ik denk dat een de heleboel van die altcoins in ieder geval naar nul gaan. Omdat dat inderdaad een beetje pump en dump is. En denk als de modegil eruit is en ja, iedereen zit helemaal long erin.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 Nou het trucje was dat je, dat je gewoon naar de rating agencies toe ging. En dat je die, ja, die kon je nog omkopen ook, ja. Nou, dat, dat, dat, dat deed niet eens omkopen. Je, je betaalde ze voor een rating. En, en, ja, ja omkopen. Dus. Dat is eigenlijk gewoon ja. van uh, ja, ja. als je de slechte rating geeft, dan komen we niet meer bij je terug. Dat is wel, ja. uh, eigenlijk moet een rating gegeven, ge aangebracht worden door de koper van dat soort uh, ja, verzamelproductjes, niet door de verkoper.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 Als mensen doorkrijgen dat hun geld in de bank weg is, dan denk ik dat, uh, ja, dat mensen die bitcoin op hun eigen wallet hebben staan, dat die opeens heel blij zijn nu. Nou, we hadden het nog over de altcoins, maar ik bedoel ook, ook altcoins. Ik denk niet dat het allemaal naar nul gaat, want er zijn ook echt altcoins die zijn ja, ja. community-based. Hm. Uh, er zijn altcoins die hebben echt een toegevoegd uh, iets, zeg maar.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 van een of andere hotspot. En dat, ja, dat is best wel een leuke toepassing. En dat heb je ook met diskruimte en met, um, ja, met Rekenkracht kan je dat doen. En op zich vind ik dat wel leuke projecten. Met Furs uh, kan je de betere porno kijken. Is dat zo? Ik denk dat. Ja, bij Pornhub. Oh. Oh, ja, ja he, ze ja, ja, ja, zijn een ja, ja, ja, partnership sorry. aangegaan. Ja, uh, ja. Maar ja, ik denk dat iedereen nog steeds gratis porno kijkt. Want ja, Purge is <laughs> niet echt veel gestegen sindsdien. Maar. Uh,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 Nou, zijn, ja, ja, natuurlijk, in, in Polen is er nou ja, een soort mediawet aangenomen. Dat zie je wel meer in Oost-Europese landen. Dat er toch wel een beetje de duimschroeven worden aangedraaid op de vrije pers. En nou is dus het Auschwitz-museum daar de, de sigaar van. Ja, ze krijgen nog een golf van haat, netnieuws en manipulatie over zich heen. Sinds de Poolse regering een controversiële wet over de holocaust heeft aangenomen. Maar het is in ieder geval zo dat...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 Oké, okay. dus, uh, ja. het waren natievernietigingskampen vernietigingskampen in Polen. Ja, iedereen probeert daar natuurlijk zijn handen vanaf te trekken. Het was al zo met Oost- en West-Duitsland. In Oost-Duitsland, daar zagen ze eigenlijk ook, of dat was natuurlijk geleerd ook, maar daar zagen ze de hele natietoestand als een West-Duitse aangelegenheid. <laughs> en uh, ja, dat had eigenlijk had het niks met Oost-Duitsland te maken. Je zou wel kunnen zeggen, het is een Oostenrijkse aangelegenheid, want Hitler komt uit, po uit Oostenrijk. Ja. Iedereen probeert zijn handen af te trekken. Ja, dat is natuurlijk ja, dat is vrij zinloos, denk ik. Ja, er wordt altijd gegaan naar geschiedenis alsof de hele natietoestand uniek was. En of dat, ja, dat is nooit eerder voorgekomen. En, maar het is natuurlijk eigenlijk altijd de uitkomst van een, een groeiende, van een welvaartsstaat die groeit en een empire dat groeit. Dan krijg je op een gegeven moment steeds meer onderdrukking. Want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 ...hele grootverdieners het zwaarst belast... ...daar krijg je daar helemaal weinig van. Dus je betekent dat, dat je een slinkende belastingbasis krijgt... ...en een groeiende uitkeringsbasis. En het, het vraagt steeds meer geweld ten, tegenover de, ja, de verdieners... ...om, om het grotere leger aan, aan uitkeringstrekkers overeind te houden... ...en ambtenaren en, en mensen die van de staat leven. Dus uh, ja, het, het, het kan alleen maar escaleren en instabiel worden... En daar hoort altijd meer propaganda meer geweld bij. Dus het is ook niet zo dat dat nou uniek is voor Nazi-Duitsland. Het, uh, het is eigenlijk wel een heleboel plaatsen gebeurd. Als je dat soort, als je naar, kijkt, naar uh, demos, Demoside. Er is zo'n website van die Universiteit van Hawaii. En je hebben dat al opgeteld. En ik geloof in de 20e eeuw 260 miljoen mensen vermoord zijn door overheden. Dus dat zijn, ja dat is, uh, ik bedoel.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 Ja, eigenlijk die lappe deken was helemaal, er was helemaal niks mis mee natuurlijk. Hè. Ja. Nee, nee. Wat Duitsland vroeger was, dat was gewoon goed. Ja, het is, oh. zo, het is wel zo dat in de tijd van heilige Romeinse Rijk zijn, zijn er menige oorlog daar uitgevoerd. Terwijl die, die ministraatjes hadden er helemaal niks mee te maken. Maar ja, de pauze, had weer ruzie met iemand en dan moest er een veldslag gedaan worden. En er werd dan ergens in, uh, weet ik veel, in Beieren uitgevochten Terwijl de mensen in Beieren hadden er helemaal niks mee te maken. Dat was ook de reden dat Nederlanders het op een gegeven moment zat waren en zoiets hadden: van nou ja, kijk maar. We betalen sowieso al heel veel belasting en dan komt die, die pauze hier zo'n oorlog uitvoeren. En nou, fuck you. Weet je wel, en dan kiezen we voor onafhankelijkheid. Ja, het was natuurlijk wel zo dat oorlogen in de, in de middeleeuwen, dat waren andere oorlogen dan zoals we die uh, ja, sinds de Eerste Wereldoorlog kennen. Want de oorlog in de middeleeuwen was eigenlijk iets waar je op het platteland heel weinig mee te maken had.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 Nee, ja. Een of andere pseudoniem. Het was het branden van onze, avond, onze webpagina, die was allemaal flut. En er was ook geen uh, whitepaper te vinden. En uh, niemand die uitlegde hoe dat wij dan voor een pensioen gingen gaan zorgen. Uh, nou ja, goed. Ik heb er wat op gereageerd. Ik ben druk aan het schrijven. En uh, volgens mij is dat ook een hele punt. Er, er wordt niet voor je pensioen gezorgd. Het is een beetje slim, hè? Dan zorg je voor je eigen pensioen. Precies. het dus ja. is ook...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 Had je ook Bytecoins? Ah. Nee, nee, ik had Primecoins. Ik weet niet of je die ja, gezien, ja, ja, Ja, maar die is alweer gedaald. Maar ik had uh, ja, de Bytecoin inmiddels ook hoor. Maar uh, die was uh, 600% omhoog gegaan, de Bytecoin. Die, had ik, uh, die nou, heb lach. ik bij eigen computer ge gemind. Dus, uh, dat is uh, zo'n anonimiteitscoin. Uh, volgens mij is dat uh, de oervader van anonimiteitscoins. Hè? Monero oh, is ook ja. een hard van uh, bitcoin.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 zijn. zijn. Maar ja, goed, dat is mijn verwachting. Ja, maar het had ook een pump-and-dump kunnen zijn, natuurlijk. En met zo'n hele kleine coins, daar kun je heel makkelijk pump-and-dump doen. Maar ja, bytecoins zijn er gewoon miljoenen van op de markt. En die kun je gewoon op je pc minen. En ja, de difficulty is niet zo hoog.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 Ja. Nou ja, ik, uh, ik ben zelf niet zo'n miner, maar dat zul je morgen wel zien. Ja, ja ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ik heb, uh, die journalisten die zeggen allemaal van, ja, um, uh, uh, dit wordt helemaal geweldig en iedereen gaat i-gulders kopen, maar ja, ik heb dat verhaal al wel vaker gehoord en dan ben ik keer weer teleurgesteld, dus uh, ik heb er geen verwachtingen van. Ja, yeah, dat is altijd wel slim. <laughs>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 Ja, in ieder geval, uh, jij bent uh, deze week uh, in ieder geval op, uh, op de Nederlandse televisie uh, te zien. We gaan het volgende week, uh, gaan we het erover hebben, denk ik. Ik ben er volgende week, mijn best voor. Maar ik moet nu, Johan, moet ik weer doortypen. Want ik moet morgen om oh. uh, vier uur ochtends klaar zijn. Oké, okay, oké. Okay, goed. Uh, leuk dat je er even was, Josje. Ja, <laughs> ja, sorry, ik kom alleen maar even binnenvallen en weer weg. Want, uh, even hoor okay. <laughs> je zeggen, oké. Er zit een ja, ja. Maar ik vind het wel leuk dat ik, dat, ik, dat, ik even, dat ik de deur even mag open doen. En voor de luisteraars die dit dan horen, zeg maar en die het destijds niet gezien hebben op 10 mei, uh, je kan er via uitzending gemist, kan je terugkijken. Hoe heet het programma ook alweer waar jij in zit? Het heet uh, Bitcoin naar de maan en terug.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 Ja, nou, we zullen, we zullen wel zien wat het wordt, Johan. Ik ga gewoon weer met de ik toch wel okay. een hele weg. Dus ze mogen mij voor lul zetten wat ze willen. Ik, uh, ik, uh, ik heb wel een billboard gehuurd. Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, top, Joshi, uh, succes. Ja, dankjewel, jongens. Succes hoi. ermee. Hoi, hoi. Doei, doei. Doei, doei. Gaan we nog even verder met de artikelen? Ik heb hier nog een Venezuela-berichtje. Ja, de, de kapper wordt betaald met eieren en uh, bananen. <laughs> Ja. Ik dacht dat ze alweer overgaan waar op crypto je. Nou, ja, ik denk dat het toch, blijft toch een klein stukje van, uh, van de markt, nog crypto. Maar het uh, ja, heet When Money Dies. En dat, dat is ook de naam van een de titel van een boek When Money Dies. En dat gaat ook over allerlei hyperinflaties. En ja, wat er dan uh, gebeurt. En hier staat er dan When Money Dies in Venezuela. Uh, als je een kapper wil, kost dat vijf bananen en twee eieren. <laughs> en dat krijg je natuurlijk als geld niet meer werkt.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 1570, de Urbanusvloed had je ook nog de sint vloed. Dat is allemaal van de periode van uh, de 11e tot en met de 16e, 17e eeuw. Uh. En dat had een beetje te maken eigenlijk met het einde van, de, van de, de ijstijden. Hoe dat precies zit, weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar uh, de zeespiegel is toen wel gaan stijgen. en uh, Nederland was daar flink te dupe van. Er zijn heel veel overstromingen geweest. Ja, ik je, oh, rond 16e eeuw, wat, ook een warme periode gehad. Uh, uh, wat, ja. uh,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 Britse wijn weer in uh, opkomst. Ik moet trouwens zeggen Welse en Engelse wijn. Hè? Want uh, met Britse wijn wordt weer iets anders bedoeld. Maar ja, er wordt hier gezegd, mensen die hiermee te maken hebben met die overstroming... kijken voor een oplossing aan de overheid. Zo blijkt uit de enquête van de overheid, de NOS <laughs> en de regionale oproepers. Dat wil 85% van de mensen die zeggen dat regelbaat waterlasten, overlast te hebben... dat de gemeente meer investeert in regulering. Maar van die mensen is slechts een kwart bereid meer reelheffing te betalen... Nou, dan worden de mensen eigenlijk hypocriet genoemd, de ondernaamse hypocriet. Hij wil wel uh, hulp hebben als hij dat de voeten heeft, maar uh, hij wil er niet meer voor betalen. Hij vindt dat, het, uh, dat, dat, volgens de schrijver van het artikel, van de Omos is dat, hoort dat bij elkaar. Dus ook, ook als je al acht keer te veel voor de wegen betaalt, acht keer meer dan ze kosten. En er zitten al, er nog steeds allerlei gaten in en je zegt van, ik hey, kan je niet wat aan die gaten doen? Ik betaal toch al genoeg?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 Ik kan me nog wel herinneren, je hebt zo'n hele leuke docu eh, Garbage Warrior heet dat. En dat gaat over iemand die heeft dan hele alternatieve woningen, die zelfs aardbevingbestendig zijn. Maar die, die, die zijn helemaal connected met de natuur, zeg maar. Hij dus, eh, gebruikt ook heel veel afval om, om woningen mee te bouwen. Ik geloof dat Adam heeft, die heeft een, uh, ook zo'n... Best ik zachtjes? Nou ja, hij gebruikt gewoon wel afval. Goed, uh, autobanden. Autobanden en blikjes en, en, en glazen en noem maar op. En flessen.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 Er liggen hier geen wegen. Ja. En dan hebben ze gezegd, ja, maar die hebben we niet nodig. We leven hier al jaren zonder wegen. En het gaat allemaal prima. Ja. Het is gewoon een kwestie van goede banden onder die SUV, weet je wel. Ja, gewoon Goede vering, ja. Dat ze gedruk hebben. Maar die ja. hebben ook echt zoiets van, we hebben nooit wegen nodig gehad. Hoezo? Het is gewoon een, een probleem voorzinnen. Ja, ja, ja, ja. Bij markt een markt worden wegen natuurlijk aangelegd op het moment dat ze nodig zijn.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 Maar de overheid probeert altijd de consumptie van hun klanten terug te dringen. Want daar hebben ze alleen maar last van. Ze willen eigenlijk alleen maar dat geld in en niet de diensten verlenen. Want dat dienstverlenen was eigenlijk toch maar een excuus om te kunnen belasten. En het is niet zo dat ze zeggen, nou gaan we meer leveren, dan verdienen we ook meer. Nee, ze willen eigenlijk niks leveren. En wat ik, wat ik ook vreemd vond: uh, Oscar Kunst relieveert het effect van veel van deze maatregelen. Dat zijn allemaal maatregelen die de gemeente gaat nemen. Want, want dat, dat is ook zo. Uit onderzoek blijkt dat de meeste gemeenten volop bezig zijn met gemeenten klimaatbestendig te maken. En ja. maatregelen te nemen tegen wateroverlast. Zo, zo investeert de gemeente stichtse vecht 20 miljoen euro om alle wegen en openbaar groen in de polder door Kokkengen kok met een halve meter te verhogen.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 En het is niet zo als, als grond waar dat een tijdje blijft liggen en dan langzaam wegcijpelt. Dus de, de bufferruimte van Nederland die wordt gewoon kleiner door, ja, door veel meer bebouwing. Ja, daarom willen ze natuurlijk meer groen hebben. Vroeger was het gewoon als een grote vlakte van straatstenen en zo. En uh, ja, nu willen ze wat meer groenperkjes hebben zodat daar het, uh, het water, water makkelijker richting de grond kan gaan. Uh, ja, natuurlijk wat meer greppels, dus daarom bouwen ze nou wat meer grachten hier en daar. Dus je hebt uh, heel veel oude steden, komen de grachten gewoon weer terug. Hè? Nou. Dat Vroeger had je straten, die heten nou dan de oude gracht. En uh, je ziet helemaal geen gracht. Nou ja, die gaan ze dan mm -hmm. weer. Uh, komt die gracht, Echt, die uh. oude gracht komt gewoon weer terug, weet je wel. Ja, Utrecht ook. Ja. Staat er staat dat er honderden miljoenen extra's worden geïnvesteerd. Gaan de veel burgers de komende jaren merken in hun portemonnee. Bijna 40% van de gemeente verwacht dat de railheffing de komende jaren meer zal stijgen dan de inflatie. Dus aan het begin zeggen ze aan well, de burger, die, uh, die heeft geen zin in. Uh,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 Maar dat is niet de optimale manier om olie uit de grond te halen. Of dat op de FCS de manier te produceren. En dat is ook bij dit soort dingen zo. Een straatbrandweer is niet de optimale manier om brand te bestrijden. Ja, en dan is de stap wel heel erg klein naar Trump. Daar gaat het volgende bericht over. Hey, die man is ook uh, rijk geworden aan een bubbel, hè? Ja, het is een enorme vastgoedinvestering. Uh, en ja, dat is bijna prijsschieten als je een flink leverage. hebt. Hij, hij houdt ook enorm van schuld. Uh, en dat is... Um, ja, en ook eminent domein, hè. Hij, is, uh, hij, uh, hij vindt het ook prima om de overheid te gebruiken... om mensen uit hun eigendom te knikkeren... om er dan een, uh, een vastgoedproject van hem zelf neer te zetten. Vindt hij, hij vindt hij allemaal prachtig. Hij heeft geen, geen respect voor eigendomsrechten. Maar ja, hij is gewoon... Ja, behalve als het zijn eigen eigendom is natuurlijk, hè. Ja, dat Maar hij gebruikt ook enorm veel leningen, of heeft hij gebruikt. En dat, dat, uh, als je een flinke hervormen hebt op vastgoed... dan heb je het goed gedaan... Uh, de, ja, de afgelopen decennia. Ja, maar goed, in ieder geval, uh, ja, me, sommige mensen willen dan de Nobelprijs van de Vrede om zijn nek uh, gooien. Nou ja, je weet hoe dat afgelopen is met uh, Obama. Ja, natuurlijk, dus, Obama die kreeg hem al voordat hij begonnen was eigenlijk. Hij had nog niets gedaan. Het was een soort aanmoedigingsprijs. acht jaar lang gewoon non-stop uh, oorlog eigenlijk. Ja, hij heeft zich daar uh, niets niet aan getrokken. Uh, bij Donald Trump en zijn Nobelprijs. Ja, ja in ieder geval, ja. De, het zijn mensen die willen een Nobelprijs voor de Vrede omhangen. Ja, Hij is een uh, fans. Die in, uh, hij was in de staat Michigan en daar werd hij begroet door een menigte die riep Nobel, Nobel. <laughs> wat staat er in het artikel, ik hoop dat ik het al vergaan. Businessinsider.nl businessdesigner.nl, dat nadat zijn harde aanpak van Noord-Korea heeft geleid tot heeft een van de beste vooruitzichten voor VDA. Vrede, vrede het is natuurlijk heel niet duidelijk dat zijn, dat door zijn harde aanpak kwam. Uh.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 Kapitaal had en dat de rest in armoede leefde. Want dat was ze verteld <lacht> over het kapitalisme. En, toen zei, en zij geloofden niet wat ze zagen hier. En toen zei mijn vader: Nou ja, dan gaan we wel rijden naar de meest arme buurt in Rotterdam. We En de meest arme buurt in Rotterdam toe. Maar dat, dat geloofden ze niet, dat dat. Ja, dat, uh, uh, de schelle wilde over. En het hele uitwisselingsproject werd ook snel stilgezet, maar werd stilgezet door de Chinese overheid. Uh, want die willen natuurlijk niet. Er kwamen ook de Chinezen terug. En die hadden dan. Want ze kregen 1500 gulden van de Nederlandse overheid. En ja, dat hoeft dan ook niet voor mij, natuurlijk. Als, uh, als iemand die er tegen uh, dwang is. Maar van die 1500. Uh, moesten ze 1200 aan, direct aan de Chinese ambassade geven. En als er nog 300 over. dan gebruiken ze 100 voor huur. Dan woonden ze met een heleboel Chinezen in een gebouw. met allemaal rijstbandjes ertussen. En 100 voor uh, eten. per maand. En. Honderd paarden ze dan en dan gingen ze terug met een uh, koelkast of een stereotoren zo. Dus die kwamen dan in China terug met een uh, koelkast of een stereotoren, waren het helemaal het mannetje. En ja, dan viel het verhaal natuurlijk van ja, het is daar armoed toe en uh, de arbeiders worden uitgebuit. En uh, ja, dat, dat viel wel een beetje uh, weg. Zo'n verhaal is natuurlijk heel belangrijk. Die, eh, ja, om, om de machtsbasis overeind te houden. Dat heb ik ook gemerkt toen ik zelf in China was. kwam ik in zo'n museum en dan zag je de uh, geschiedenis uh, van vroeg tot nu. En dan zag je dat uh, onder de Chinese keizers was het, uh, waren mensen gemarteld. Dan zag je twee soldaten van de keizer die waren met gloeiende poken bezig. Om een darmen eruit te halen, dat is een pop. En dan hoorde je een geluidsbandje ernaast met allemaal gekermen en gekrijs van de martelingen. En als laatste kamer kwam je dan in en ging de muziek aan en dan zag je een standbeeld van Mao staan en mijn, mijn medebezoeker die stootte mij aan en die zei: 'Tja, Mao vol respect. Want dat was zo goed, het was, was zoveel beter dan onder, ja, zowel in de tijd, als je in de tijd teruggaat, Dat starter. gaat voor de hè, die, die voor die hongersnood gezorgd had. En zo. Ja, precies, ja. nou, de culturele revolutie, één grote ellende. Maar omdat ze geen materiaal hadden en ze kregen aan het museum te zien dat,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 Dat is altijd het idee. Maar we zijn een beetje het andere halen, natuurlijk. Misschien ook Noord-Korea. En Trump. Ik heb eigenlijk zoiets van. Kijk, mocht het allemaal geslagen zijn, zou het dan eigenlijk niet gewoon naar Mike Pompeo kunnen gaan? Of nog beter naar de diplomaten die daar bezig zijn geweest of zo? Ja, het is. die vredesprijs gewoon eens een keer aan een of andere boer die. Die nog nooit iemand vermoord heeft en die in de ja, nog een beetje produceert of zo. In nog plaats nog van. Beter. Ja, dat <laughs> soort. Pluim. Ze hebben het ook nog een keer aan de EU gegeven. Nou, man. Uh, uh, en aan Obama. En aan uh, Jasse uh, Arafat. En ze hebben gewoon een hele lijst van dubieuze figuren waar ze het aan hebben gegeven. Uh, ja, Hitler en Stalin hebben ook nog genomineerd gestaan. Ja, uh, Hitler was man of the year, weet ik, de Time Man of the Year. Ja, die heeft ook uh, Hitler en Stalin. Ja. Die hebben allebei nog, uh, ja, voordat ze geen matties meer waren, hebben ze nog uh, genomineerd gestaan. Maar er was een sociaal democratisch parlementslid uit Zweden die dat gedaan had. En hij bedoelde het ironisch. Ja. Het is een soort uh, tegenreactie op de nominatie van Chamberlain. Ja, het, het is eigenlijk al belachelijk. Hè. Ze hebben natuurlijk zoveel belachelijke prijzen uitgedeeld tot dat. En. en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 een 11-jarig meisje in de nek te schieten en dood laten bloeden. Dus, hij uh, ja, ja. heeft nog het een en ander gebombardeerd. Dus het zal ja. vast uh, ergens een website zijn die dat bijhoudt. Ja, nou, maar, uh, nou lijkt hij in Syrië wel altijd te bombarderen... en lang, lang van tevoren aangekondigd, zodat iedereen al weg is. <laughs> en aan de andere kant, uh, als je zonder grenzen... ...dat is dan uh, iemand zonder wapens, die, uh, die, die heeft de prijs ook uh, ooit een keer gekregen. Maar die kreeg toen de bom voor de kiezen van Amerika. Inderdaad, in Afghanistan of zo, hè? Ja, uh, ja. Uh, uh.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 neemt u die banken over, maar arresteer ook de elf bestuurders. <laughs> in dat soort landen moet je ook uh, niet, niet in een uh, topfunctie terechtkomen. Uh, ja, het is uh, typisch iets waarbij je uh, koppel, uh, ja, dat hele, nou, dan wordt het geld waardeloos en dan gaat hij ongetwijfeld de banken de schuld geven. En dan gaat hij ze nationaliseren, want ja, het, het, het hele truc van de overheid, eh, ravage aanrichten en alle de schuld geven. En die dan vervolgens de eh, nek draaien. Dat is eigenlijk wat, uh, ja, wat, wat, uh, wat ze ook deden door de Rijksdag in ze steken. Maar ik neem aan dat dit, dat dit een aanname was, hè? Arresteren, arrestatie van de elf bestuurders. Ja, en dat ze allemaal uh, de schuld overal van krijgen en zo. Uh, nou, ik neem aan dat ze een beschuldiging hebben bij het arresteren van die bestuur. Het is een heel demonisatieproces uh, schijnt er aan de hand te zijn, ja. Ja, dat is het Zij plegen volgens de regering aanvallen op de inwaardige kelderde valuta. Ja. Dus het is niet, het is niet dat, dat er enorm veel geld gedrukt wordt. Nee, het zijn die banken, die ene private bank die er over was...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 ...en dat gaat het weer voren aan beginnen. Ja, inderdaad. We zijn wel een beetje aan het einde van de berichten gekomen... ...daarmee ook aan het einde van de uitzending. Ja, Goed, ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken... ...voor het luisteren naar deze uitzending... ...en uiteraard ook iedereen, jij dus, Peter en Yoshi... ...voor het meedoen met de uitzending... ...en uiteraard zijn we volgende week weer... ...en ik wens iedereen nog een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. Doe dat dan Hartstikke idee. Ja. Dus even naar de Bitcoin-koers uh, kijken. Ja. <laughs> nee, geen idee. Uh, oh, nee, nee. Ik, ik zat even naar de, de, de goeroes te kijken. Of, uh, ondertussen, zat ondertussen al op Twitter. Maar uh, ja, weinig eigenlijk. Uh, zit allemaal een beetje uh, niks. Ik denk dat ze allemaal met een, uh, met een cocktail uh, in de hangmat liggen of zo. Ja, het is, uh, het is weer even minder volatiel de laatste tijd.